vanuit de hoofdstad van West-Friesland. Dit is Radio 501. Oktober is postkankermaand. Bestel het armbandje op kwfkankerbestrijding.nl Ik? Ik hou van Eva. Heb er nog nooit gezien. Maar toch betekent ze alles voor mij. Omdat ze me moed geeft tijdens het dialiseren. En hoop. Want ik wacht nu al ruim vijf jaar op een donornier. Eva... ...is donateur van de Nierstichting. Vincent was een van de patiënten van de grote donorshow... ...en nog steeds een van de vele nierpatiënten... ...die moet dialyseren om in leven te blijven. Zo'n leven is zwaar en vol onzekerheden. Donateurs van de Nierstichting geven nierpatiënten toekomst. Word ook donateur. Kijk op nierstichting.nl. Kinderen zijn de toekomst. Ook in Afrika en Azië. Maar als je de toekomst bent, moet je wel een toekomst hebben. International Child Support zet zich hier samen met de bevolking voor in... Doe mee. Vijf euro per maand maakt al een verschil. Kijk op ics.nl of stort op 70, 70, 70 406. Bedankt. En dan gaan we naar vraag 9. We hebben een stadion met 50.000 Nederlanders. Hoeveel daarvan hebben volgens de statistieken epilepsie? Ja, ik, ik stel voor dat we die dat... Die zoeken jullie even op. Het Nationaal Epilepsiefonds is dé organisatie die zich inzet voor mensen met epilepsie. Kijk op epilepsiefonds.nl Ze hebben vijf, zeggen. Eh, uh, Is onjuist? Het zijn er 333. Want 1 op de 150 mensen heeft epilepsie. Steun het Nationaal Epilepsiefonds. Stort op Giro 222-111 of voor door natuur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. West Vriesen! We hebben over Oost Joost. Ze hebben een nieuwe cd uitgebracht. En die nieuwe cd die heet Love Ken Long On. Zes nieuwe krakers van de broers Knoin. Soms gevoelig, zoals Aline. Soms hilarisch, zoals Kakken zonder douwen. Dan weer beukend, zoals Werver En voor elk wat wils dus. En een perfect cadeau voor de naderende feestdagen. Dit is Radio Maak Maken wat moois van Joost. Vanaf 15 oktober ligt Ken Lang aan bij hun verkooppunten. Natuurlijk kun je hem ook via de site bestellen en de verzending is dan vanaf 15 oktober. Ga daarvoor naar www.osjoors.nl. Daar kun je hem bestellen. En feesten doen ze gaan. vrijdag 29 oktober dan is de CD presentatie in café De Ridder in Berkhout. Het officiële Laufken Ken Langan concert is dan in dat café en zorg dat je erbij bent op die speciale avond 29 oktober, dus vrijdag 29 oktober in Café de Ridder in Berghout, Noord-Holland. Maak er wat moois van jongens. Ours hebben een nieuwe CD uitgebracht. In dit uur hoor je een speciaal programma over Ozeo in het kader van hun CD-presentatie. Ours gaf ons een gesigneerde CD en die is voor één van jullie. Maar dan moet je wel een vraag voor beantwoorden. Let op, hier komt de vraag. Welke 7 ingrediënten gaan er volgens het recept van Moeder Knooing bij Oceans in de Snap? Ging het te snel? Komt u nog een keer.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 Vanavond tussen 9 en 10 wordt in de programma Indie 501 op Radio 501 de winnaar bekendgemaakt. Mocht je vanavond niet kunnen luisteren, niet getreurd. Vrijdagavond tussen 8 en 11 zal dit in de Arwin en Talbot show nog een keer worden herhaald. Natuurlijk op Radio 501. Succes! Orsjoors is een band uit West-Friesland en zingt in het West-Fries dialect. Orsjoors is inmiddels heel beroemd in West-Friesland en vlak de buiten. Andere bekende west zijn Kees Stedt, Theo Komen en Gerrit Zalm. Orsjoors hoort tegenwoordig ook thuis in dat rijtje. Het is voor Orsjoors allemaal begonnen met AC De Graaf, een west tekst op het legendarische Route 66. 66 was de bekende interstate van Chicago naar Los Angeles. Ozores bezingt op deze muziek de AC de Graafweg. Dat is de legendarische tweebaansweg van Wognum richting Schagen. Het is zo gaaf op de AC de Graaf. Het is vandaag, ik ga vroeg uit mijn nest. pak mijn wagen, zet mijn pedal, voel mijn best. Het is zo haaf op de A, C, de Graaf Ja, hij loopt door West-Friesland, het is een eind het Duurt een tijdje voor je aan het einde bent Het is zo haaf op de A, C, de Graaf Want bij de lange reis begint die, bij dat ik ook meer zie Links zijn de veke, die zo bekijken eens maar, broer, in de verte en langs Flyt gebrond, zie de peren stoeien, doet naar de koeien. Mocht hem er weer een nieuwe ronde, zie jij. Dus een keertje in een dip, dan hou ik een hele goede tip. Het is al gaaf op de AC, de graaf. Dat spullen Arie. ik ook meer zie, links zijn je de veken, het is zomer. Kijk eens naar broek, in de verte, en dan een langs vlaait het rond. Zie je de bidden stoeien, naar de koeien. bocht hem, retonden, weer een nieuwe ronde. Zie jij, jij, jij, dus een keertje, in een dier. Dan hou ik, een hele goede tip. Het is zo gaaf, op de A, zei de graaf zo gaaf op de AC de Graaf. Oh, het is zo gaaf op de AC de Graaf. De broers Knoeun hadden de smaak flink te pakken en op 15 oktober 2010 kwam de cd Love Can Long On op de markt. Dit is de zevende cd van Alls Jors en er wordt op 29 oktober een concert gegeven ter viering van deze nieuwe cd. Op 16 oktober was er een voorverkoop van de kaarten in Café De Ridder in Berkhout. Ook werden hier hun cd's verkocht en er werd gesigneerd. Natuurlijk was er snet en bier en alle Joos waren aanwezig. Ik was er ook bij. We gaan terug naar 16 oktober naar Café De Ridder in Berkhout. We zijn nu op het ogenblik in het café De Ridder in Berghout. en we zijn bij de presentatie van de nieuwe cd van Ors en de voorverkoop van het concert wat zij gaan geven ter uh, introductie van hun nieuwe cd. En uh, De Joors zijn allemaal aanwezig en het begint nu binnen te stromen. Iedereen die wil uh, kaarten hebben voor het uh, concert en dat is op 29 oktober ook in De Ridder hier in Berghout. En de pan net hebben ze al neergezet en uh, nou, er worden... Uh, CD's verkocht en gesigneerd. En ik ga ze even op zoek naar uh, de Joors die hier ook rondlopen. Wie tref ik hier aan van de Joors? Uh, Simon, hè? Simon Knijn. Ja. Simon Knijn, dat is de bassist? Uh, ja, klopt. Bassist, tekstschrijver, ach, zeg het maar. Ja. Wat, uh, is er allemaal te, wat staat er allemaal te gebeuren hier uh, op deze middag? Want jullie hebben dit wel meer gedaan, had ik begrepen. Uh, ja, we hebben dit vaker gedaan. En het is ja, nu kaartverkopen. Voor het, de cd-presentatie op 29 oktober, Café de Ridder in Berkhout. En er zijn een hele club Berkhout dus andere fans en dan drinken we gezellig een biertje, gaan we kaartjes kopen en de ridder serveert een hele grote pan met sneert. Ja, ja dat heb ik hier al achter me zien staan, want ja. ik rook hem net al toen hij binnenkwam. Ja, hij is goed hè? Nou, ik heb hem nog niet geproefd, ja. maar de geur was goed. Ja. En uh, die wordt straks uitgeserveerd aan, de, aan de, degene die kaart koopt. Uh, ik denk het wel, ja. Maar daar ga, uh, daar ga ik niet over, eerlijk gezegd. Maar dat komt vast goed hoor. Ja, ja. Die komt wel op. Ja, want ik had, op. Gehoord, ja, ja. ik had ook met de kerst gehoord dat jullie dat concert gaven in de Waarse Tempel. Dat het helemaal rook naar de, naar de Snet. Uh, uh, snet en boerenkool. Ja, de mooiste geur die er is. Ja, ja. Toch wel voor de restjes. zelf de Testen, die moet recht op blijven staan. Gaat ook, ik zet mijn broek op de vreedhaak. Ja, moeder, kent naar een zoon. Jullie hebben een nieuwe CD uitgebracht. Ja. Uh, wat kunnen de luisteraars daarvan verwachten? Uh, nou, weer een, uh, uh, een mooi mix van allerlei uh, nummers. Van heel uh, gevoelig tot uh, ja, gewoon keiharde rock'n'roll. En alles wat ertussenin zit. Leuke, hilarische nummers als uh, Kakken zonder douwen. Kakken zonder douwen? En Kakken dat voor de luisteraars in het hele land. Wat betekent dat? Nou, dat heb je soms wel eens. Hè? Dat je gaat zitten en uh, dan. Boem! Heerlijk is dat. En dat je ook in het leven wel eens dat je denkt van, ja, het gaat helemaal vanzelf. Ik hoef er niks aan te doen. Ik, uh, als je cd's verkoopt, opeens verkoop je er honderd. Uh, als je aan het metselen bent, je kan het opeens prachtig rechtleggen. Uh, noem maar op. En uh, jullie zingen dan? Uh, ja. uh, het is een makkie. Het is kakken zonder douwen. Kakken zonder douwen, ja. ja. ja ik zeg het uh, niet goed in het west uh, maar. Dat uh... valt reuze mee hoor. Je hebt uh, wel talent, vind ik. Ja. Ja. Oh ja, toch wel. Uh, ja. En alles zit mee Wat een makkie kakken zonder touwen Je helemaal pittig klusje Maar je bent met z'n tweeën Wat een makkie kakken zonder touwen Je mag de buit verdelen Maar je bent alleen Je wilt er verkopen Maar ze nemen het niet Dat hebben we graag Kakken zonder touwen vandaag is zillig aan jouw dag, ja. hoor je Als blink Zo blij. Maar voor je tweeën is het weer voorbij. Je doet een fout parkeren, maar je kregen geen koop. Alle magies, kakkers zonder touwen. Je spullen in de lotto en je wiener het koop. Alle magies, kakken zonder touwen. tijd dan toch te leren en je bent in paniek. We willen naar school toe, maar de leraar is ziek. Dat hebben we graag, kakkers zonder touwen vandaag.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 Lauf Ken Langan, dat is de titel van de CD. Ja. Wat betekent dat precies? Nou ja, dat is een, een, een prachtige Westfische spreuk. Dat betekent eigenlijk van: nou, je moet niet zeuren, uh, moe ben je eigenlijk nooit. Gewoon deur gaan. Hoe betekent dat? Ja, ja want ik heb, een, ik heb een vrouw die komt hier uit de Goren vandaan, van Odyssey. En die zegt van: uh, ja, je wordt nooit moe of zoiets. Ja, dat komt natuurlijk op hetzelfde neer. Ja, ja, ja, jullie ja, hebben ja, hem iets ja, anders verwerkt in de song, maar... Uh... Ja, maar komt wel, uh, dat is wel het idee natuurlijk. Ja, niet, ja. Uh, niet, niet zeuren, niet lullen, maar poetsen. <laughs> niet lullen, maar poetsen. We gaan nummers draaien van uh, de nieuwe cd. Ja. Uh, en we gaan ook een cd verloten, die hebben jullie allemaal gesigneerd. Ja. Um... Is er verder op dat concert nog iets te signeren? Of nou, we andere... lopen daar uiteraard rond en de cd is daar verkrijgbaar. En daar zitten wij met alle plezier even een zwierige handtekening op, Rogier. Prima. Nou, we gaan wat draaien van de nieuwe cd. En okay. ik ga het hier allemaal eens even bekijken hoe het verder verloopt hier deze middag. Bedankt. Okay. We zijn op zoek naar de laatste persoon van de, de Knointjes. Mag ik even storen? Jij bent er een van knoien. Ja, dat klopt. Nou, weet je dat. <laughs> nou, dan staat op de rug. Oh nee, toch niet. Deze keer niet. <laughs> jij, jij speelt... Mag nou, even die speelt? Hoi. Jij speelt de solo gitaar? Ja, ja, ja. ja. Kan je het horen? Hè? Nou, ik heb je een keer uh, zien spelen. Maar in de, de Vredehof was dat. Ah, oké. Okay. Was het toen in vorm, of, ik, of niet? Uh, nou, weet ik niet. Het heb niet zo... helemaal, helemaal naar niks. Weet... Oh, je bedoelt die vorm. Ah, nee, dat klopt goed, ja. Nee, <laughs> geen probleem. Hebben <laughs> <Ik> <laughs> jullie de niet dezelfde. hier een, een momentje gedacht van, we doen een stukje onplukt? Nou, ik zou je zeggen, ik heb er zelf aan gedacht, inderdaad. Dan zal ik mijn gitaar nog meenemen? En toen, uh, toen zei Regina, mevrouw, zei van, nou, weet je wat, laat je gitaar dit keer maar eens een keer thuis... Ja, ja. Want dan kom je ook gewoon weer op tijd terug. Want dan weet weet, als ik helemaal mijn gitaar neem dan kom ik heel laat thuis altijd. En ja, dan blijft ze met eten zitten vanavond. Ja, ze weet dat ik niet thuis heb. Nee, want er is net zat hier. Is dat zo? Dan gaan we aan de Ja, de, de, de pan is open. Ik zie hier al bakken snets staan hier op tafel. Ja, dat doen we. Had je nog niet geroken dan? Nee. Ja, dan komen jullie gewoon binnen hoor. Ja, ik, nu, nu je het zegt, ruik ik het pas. <laughs> ja. Moet je ook een bakje of niet? Nou, ik ga zo een bakje nemen. Ik ben nog <totstuken> even, even aan het werk. <laughs> nee, we, gaan, uh, het, uh, we draaien dit uur gewoon de, de muziek uh, van de nieuwe cd op Radio 501. En dat dan is, uh, is er vanavond uh, wordt de nieuwe cd verloot die jullie allemaal gesigneerd hebben. Oh, Voor het geval je het nog niet wist. Nou, dat wist ik inderdaad niet. Nee, die gaan we vanavond verloten en, uh, ja, en, en de promotie natuurlijk gaan we Hartstikke doen voor de nieuwe cd. Ja, fantastisch. En uh, ja, hopelijk uh, wordt het een volle zaal op de 29e. Hè? Nou, dat wordt zeker een volle zaal. Het is eigenlijk altijd vol, dus uh, daar ben ik er ook wel vertrouwen in. Nee, hoor. Zeker hier in, uh, in de ridders, die Joris van Alex. Die doen er gewoon alles aan om hem naar de zin te maken. Dus uh, dat lukt wel, en wij geven gewoon, ook gewoon een goede show, klaar. En als de mensen nou uh, niet in de voorverkoopkaart hebben gekocht... had ik begrepen dat er eventueel nog kaarten te koop zijn aan de zaal op de 29e. Waar moeten de mensen dan heen als ze alsnog naar het concert willen? Ik denk dat ze of naar de... via de site moeten gekocht worden... of gewoon via Alex, zeg maar de kastelein van de Ridder Sint-Joris. Dan kunnen ze gewoon voor het concert nog ja. uh, hier uh, terecht? Even bellen en even reserveren, dan lijkt het me wel geen enkel probleem. Oké, okay, nou dat gaan we dan doorgeven. Ja, absoluut. Af... Uh, ik zie dat jullie druk blijven signeren. En uh, ik ga nog even rondkijken. Lekker uh, glaasje erbij en uh, ja. bakjes net. Komt allemaal goed. Wil je wat drinken? Nee, ik ga zo een pilsje doen. Oké, okay, heel goed idee. Dan heb ik even een wijntje. <laughs> Het is al bieruur geweest, hè? <laughs> <laughs> Het is bijna half vijf. <laughs> even gaan we Biertijd! <laughs> ja, absoluut. Oké, okay, bedankt. Alsjeblieft. Spier staat klaar, moet er naar eentje naar de play. Vier tikken, het licht knalt aan, en de zaal brult alles mee. Aan. Hij is er altijd weer. En dat maatje met die beerde steert, die zien we ook elke keer. Het jonge spul dat staat vooran, wat ouder achter in de zaal. Het hele turp staat in de kroeg en feesten doen ze allemaal. Willen we op huis aan gaan, dan weten we niet hoe, want iedereen die schreeuwt, hey Joost, we willen de nachtjes. Joachim van Iestel ben ik van Radio 501 en uh, ik maak hier uh, wat opnames van uh, de, uh, de voorverkoop van de kaarten en de presentatie van een nieuwe cd. Uh, loopt de voorverkoop uh, van de kaarten en ook van de cd goed? Ja, het gaat heel leuk. Ja, Het is niet heel stinkend druk, maar uh, het gaat goed. Iedereen die een kaartje koopt, koopt ook een cd. En uh, ik zie er al hoeveel uh, li uh, liggen? Zeven op een rij? zeven ja, op een rij, klopt. Ja. En uh, kopen ze alleen de nieuwste cd, want de rest hebben ze allemaal al zeker? Ja, die hebben ze allemaal al. Ze gaan het uh, setje compleet maken. Ja, ik heb ook al een uh, cd uh, bij me met uh, handtekeningen erop. Die gaan we vanavond verlooten in het radioprogramma. Um, de kaarten voor, uh, voor uh, de 29e worden vandaag ook verkocht in voorverkoop. Zijn er al veel verkocht? Ja, kijk maar. Ik denk dat de helft al weg is. De helft is weg. Ja, volgens mij wel. En hoeveel kaarten waren er in de verkoop? Dat durf ik niet te zeggen. Dat, uh, dat weet ik niet precies. Maar het, zijn, uh, weet het? het loopt wel storm. Ja. Nou, storm, storm. Nou, ja. Dat is een beetje overdreven. Maar uh, nee, het gaat uh, gestaag door. Ja. Oh, dat is mooi. Ja, ja, Ik zie alweer, er gaan weer drie kaarten. Ik hoorde net van, uh, of ik las, niet meer dan vier kaarten. Maar ik hoorde net van, nou doe er maar een stuk of twintig. Ja, ja inderdaad. Dat kan ook. Maar dus, ja, dat is een beetje ook bedoeld om te zorgen dat er geen illegale handel omheen komt? Nou, de eerste keer was dat zo druk. Dat vandaar dat, dat die afspraak gemaakt is. Maar nu is het minder druk. Dus nu kan je ook wel meer dan vier kaarten krijgen. Oké, okay, nou. Gaan we weer naar de tafel, want er staan weer kopers. Ja, ja. Ik ga weer even verder kijken. Ja. Dankjewel. Vol met grote pijn en kool Maar we kijken niet zo blij. We varen vandaag voor de laatste keer Naar Broek op Lange Dijk is vroeg om vier uur uit je nest Heel veel armoe in die tijd Strukken, trekken, trappelhutten. het in Broek op Langedijk Na geen keer de bel bij de Koutmansbrug De afbeinzaam is voorbij De tijd loopt er maar de klok staat stil In Broek op Langedijk even inbreken. Hoe smaakt de snap? Jongen, dat is gewoon fantastisch. Nee, hoe ze het maken, ik begrijp het niet. De recept moet ze ons even meegeven, want het is geweldig. Is dit echt West-Friese uh, snap? Ja, alles, alles zit erin. Er zitten. Uh, hoe noemen ze dat? Er zitten uh, worstjes zit erin, er zitten uh, wortelen zit erin, er zitten uh, vermicelli zit erin. Nee, het is gewoon geweldig. Ik vind het een binnenkommertje. En heb je er ook al een varkensneus in zien drijven? Nee, wel een staart. Een varkenstaart wel. <laughs> Ja, ik ben, dat had je niet verwacht hè Nee, dat had ik niet oh, verwacht. Nee, maar niet zwer, hè Die zit er wel in. Dat houdt de lol erin, ja. Uh, eet je met helemaal een beetje erop en zo Oh, dat is je lekker kunt, ja. Je kunt de pitten met rode roeren. En dat maakt de soep ook wat dikker. Ja, ja, ja, ja. Maar ik raad het jaar ook even een bakje te halen, joh. Ja, dat ga ik zeker doen, ja. ja, ja. Maar wie ben jij eigenlijk? Je bent uh, Rogier van Niesveld van Radio 501. Alsjeblieft. Wij maken een radioprogramma over de prestatie van de cd van All's Yours. Ja Dit ja, ja. is Radio 5.0. Is Radio 5.0.1. 5.0.1. Met Adi en je schikman. Dit is een klot. Zuckabar en schikman. Dit is dat. Maar hij zat dan mijn meidje. Dit is een klot. Dat duurt nou al een tijdje. Met Arie is kikman in en mijn maatje lust van Dit is een klootzak Arie loopt de slijmen Dit is een kloot. Wat bennen ze geheimen Dit is een zaak Ja hij kan het niet leiden Dit is een klootzak Straks is mijn maatje pleiten Dit is een zaak Ja Arie loopt de slijmen nou wat bennen ze geheimen Dit is een klootzak Een klootzak in van het zuiverste soort een klootzak die in de dorpje hoort Een klootzakje, je weet het, het is van mij Een klootzak in een waterdorp Een klootzakje krijg een lel voor je kop Een klootzak krijgt de kleren, gaat eens ergens uitproberen Het is een klootzak Hij doet het ook bij aarde, Het is een kloot. Ja, Aru is een rare we hebben er verlast van, want de kloot. Ik krijg er een complex van, dit is een is een rare, hij moet nodig is, bedaren het is een klootzak. Een klootzak, die van het zuiverste soort. Een klootzak die in de turp niet hoort. Een klootzak, je kunt weten, het baardje is van mij. Een klootzak, kerenwaterdorp een al voor je kop. Koosacretten kleren gaat is ergens aan proberen. Het is een klotzak. Nou, we hebben net weer een uh, mooie track gehoord van de nieuwe CD van Oz en ik sta hier nou bij de pan met snert. Wie heeft de Snert gemaakt? Wie de Snerd heeft gemaakt? Ja, onze keukenprinses natuurlijk hè? Dat begrijp je wel. En hoe heet de keukenprinses? Onze keukenprinses heet Elke. En dat doet ze elke keer? Elke keer, hoe bedoel je? Snert maken. Als Josje speelt, dan maken we altijd snert. Klopt. En wat uh, zit er in de snert? Want ik hoorde net een varkenstaart met haar eraan. Wat zit erin? Haarderan? Kees, heb jij dat gezegd? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Oh, Kees, kom eens. Dus. Maar het uh, recept uh, weet ik eerlijk gezegd niet. Het is een geheim recept. Nou, elke jaar. Omdat de altijd iets hebben over knol, sal, en varkensvlees. Ik vind het... Dat klopt, ja, dat zingen ze zeker in de tekst. Hè? Dat klopt hè? Dat Zingen ze dat? Ja. Ja. En dat zit hier ook in, natuurlijk. Kees geeft waarschijnlijk het recept door, of ik zeg Simon. En uh, elke houdt zich eraan. Het oh, recept komt wel bij Ozores vandaan. Sime, ik hoor, ik hoor net dat er een recept van de snet bij Oerzjoors vandaan komt. Klopt dat? Het is Ja, van moeder Kenijn, die kan uh, schoftig snet uh, koken. Ik heb de lekkerste snet van Elwens Friesland. En dat uh, recept hebben we geschonken aan uh, de Ridder Sint-Joris. Dus als jij echt eens lekker snet wil eten, moet je aan elke bellen van de Ridder Sint-Joris in Berghout. Ze maakt het elke keer? Ja, ja je bel en ze maakt het. Geweldig. En nou heb jij ook een bak. Heb je al geproefd? Uh, nog niet, maar ik, kan, ik heb twee handen nodig hem vast te houden. Ik ga nu naar mijn taal, ik ga proeven. Oké, okay, eet smakelijk. Nou, het zal wel in de smaak vallen, denk ik. Het komt bij moeder knoijn vandaan, hoor ik. Ziet het, het lijkt een uh, gretig aftrek, de snet. Ik hoor net dat het bij moeder knoijn vandaan moeder komt, Knoein het recept. Vandaag. Ja, dan worden die dingen onthuld, jongen, dat wist ik zelf al niet eens, <lacht> Oké, okay, dat was de snet. Uh, het recept komt bij moeder knoijn vandaan, hoor ik net van, uh, van Sime. Nou, het is weer een feest. De, fiezen, de cd die cd heet Love Ken Langan, Die hoor je nu op de achtergrond. Hier in de café De Ridder in Berghout. Er staat een grote mengtafel hier en de cd die draait als een gek rond. Ken Lanhan. Nee, Loufen Langan. Um, het is al verklaard wat dat betekent. Uh, we gaan weer een trek draaien van die nieuwe CD. Uh, blijf nog even lekker bij Radio 501, want wij zijn hier ook nog. En uh, vanavond uh, gaan we een CD verloot, deze CD, Laufken Langan, de nieuwe CD van Ongers Yours. En die is gesigneerd door alle Knoins die meespelen op deze CD, dus de leden van Ongers Yours. Luister eventjes lekker mee naar het volgende nummer. sluiten bij uh, Ors hier in de, de Ridder in Berghout. We hebben leden gesproken van Ors En uh, iedereen die uh, was heel gelukkig mee met de nieuwe cd... Uh, ...die kunnen jullie ook uh, kopen via de website www.orsjoris.nl. Daar zijn ook nog kaarten te krijgen voor uh, een komende concert... ...ter prestatie van die nieuwe cd. En die, die kaart kan je bestellen bij de Ridder Sint Joris in uh, Berghout... ...of uh, op de website www.osjoors.nl. Ga er even heen als jullie er nog heen willen. En je moet opschieten, want de kaarten zijn hier al aardig uitverkocht. Of aardig uitverkocht. Nou, behoorlijk verkocht. Nog niet uitverkocht, maar wel verkocht. Dus er zijn nog wel plekken. Ga er dan eventjes heen. Um, wij uh, verloten een cd van Osjoors. De nieuwe cd, Lauvken Langan. Met alle handtekeningen erop. Uh, ga ervoor naar radio501.nl. En daar kan je verder zien uh, wanneer die verloting is, hoe laat en wat je daarvoor moet doen. Dus even kijken, uh, even nog een klein gertje als afsluiting. Uh, ik heb hier een kleine gertje naast me staan. Ik ga, ik ga afsluiten deze middag. Uh, heb jij nog uh, iets over deze middag toe te voegen? Hoe heb je het uh, gevonden vanmiddag? Nou, ik zou er nog, uh, er zijn nog een aantal kaarten over, dus ik zou zeggen van, haal uh, ze op. Ja, ik zei net van uh, die kaarten zijn eventueel ook nog te koop via jullie website. Uh, is dat zo? Nou, dat hoorde ik. Oké, okay, nou, dan, uh, dan zal dat zo zijn. Ik, nou, als er kaarten over zijn tenminste. Oké, okay, nou, er zijn wel wat kaarten over, dus ik, uh, nou, dan zijn dan ook via de website te bestellen. Ja, dus, uh, ah, rennen hoor, het wordt rennen. Het wordt, ja, het ja, wordt wel het rennen. Rennen? Ja, dan, uh, -rennen. <laughs> ja hardlopen. www.aarsjoors.nl heb ik Ja, dat is hem. In het uh, webwinkeltje van Moeder Knijn. Oké, okay, en de snap, heb je die al geproefd? Nou, eerlijk gezegd nog niet. Ik, ik sta mooi in een biertje. <laughs> want ik hoorde net dat het een geheime recept was van moeder Knoijn. En ik vroeg me af hoe klein een getje dat bleef. Het geheime recept van moeder Knoijn. Nou, ik denk dat dat altijd geheim zou blijven. Want moeder is er niet meer. En wij weten hem niet. Dus... Nou, maar hoe kunnen ze dan de dus snet maken volgens jouw moeders ja, nou, uh, recept? Het, het, is, het is niet helemaal volgens moeders recept hoor. Oh. Het is een beetje nabootsen. Want uh, proberen uh, zo dicht mogelijk bij de formule te komen. Alleen we zijn er nog niet achter, helaas. Nou, misschien uh, lukt dat nog wel in de loop der tijd. Als je weer van ouder bent. Dus je grote get bent. Ja, als ik uh, ooit is er een grote get voor. Nou, dan, uh, ik denk dat we er dan wel ooit eens achter komen. <laughs> Oké, okay, nou hartelijk bedankt. En uh, veel succes uh, de 29e met het concept. Ja, nou, hartstikke bedankt. Nou, als jullie ook. Uh, Klompan, kruipersbloeken. Ja, nou, nou, dat is zeker, altijd. En dan gaan we die bananen. Hoe dus zeggen jullie dat in het resfries? Ja. Uh... <laughs> ook gaan we die bananen of. Uh... Nou, nee, niet gaan we die bananen. Dat zeggen we eigenlijk nooit. Nee, we... Heel erg, we we, we, Ja, we, we zeggen eigenlijk niks van tevoren. We gaan gewoon nou, we gaan gewoon lekker spelen. En, uh, we genieten er altijd van. We, we zien hem wel. We zien, kijk, dat is ook een mooie. <laughs> we zien hem wel. Oké, okay, dankjewel. Op het dag Paarden schikken Het weekend zaterdag Van de Radio 5 -lijn, Daveren de donderdag De donderdag Zorgen. Ik ben steeds vaker dingen kwijt. Soms vergeet ik zelfs de namen van mijn kleinkinderen. En laatst wist ik de weg naar huis niet meer terug te vinden. Ik zal toch geen Alzheimer hebben of zo? Maakt u zich ook zorgen over Alzheimer? Blijf er niet meer rondlopen. Bel voor de gratis brochure van Alzheimer Nederland 0800 6002. Of ga naar zorgenoveralzheimer.nl Hi, ik ben Dennis van de Geest, ambassadeur van Fight Cancer.